De VS ontdooide de tegoeden kort nadat de VN bekendgemaakt had sancties op te heffen. Het precies bedrag is niet bekendgemaakt, maar het gaat naar verluid om tientallen miljarden euro's. Drie verdachten van de rellen rond de voetbalwedstrijd Utrecht-Twente hebben zich op het politiebureau gemeld. Dat deden ze nadat hun foto gisteren door de politie was vrijgegeven. Van de vierde verdachte is de identiteit bekend, maar hij is nog niet aangehouden. De politie in Utrecht meldt dat er in totaal 21 mensen vastzitten. Na de wedstrijd van twee weken geleden keerden relschoppers zich tegen de politie. Agenten losten waarschuwingsschoten om ze op afstand te houden.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 Marie Clooney met Little Drummer Boy Wij gaan de tweede uur in die won Ja klopt, don, don de en, uh, Ondertussen zijn al aangeschoven Bruno bouwberg Wilson en uh, Ellen Verhey. daar gaan we zo mee praten uh, Als dat onderwerp Achter de rug is en Dan gaan we praten met Henny van Gene Petergum over uh, Het Huis van het Gebed En we sluiten de afzending Uitzending af Met een duo eigenlijk Met, een duo eigenlijk. met ieder met hun eigen onderwerp ja. Toosbergen en Hans Reimers. Ja. Uh, maar na, we gaan Na weer... ons gesprek dus, uh, goedemorgen luisteraars <laughs> ja. In ieder geval geestelijke bijstand <laughs> <Ja>, uh. <zeker. laughs> Geestelijke bijstand, uh, Stichting Correlatie zullen we noemen <laughs> <laughs> Dat is misschien voor bewoners van louis Davids Carré wel toepasselijk uh, Maar daar gaan we het zo meteen even over hebben Hartelijk welkom jullie alle twee uh, We hebben met uh, interesse geluisterd afgelopen woensdagavond naar het laatste deel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 Uh, ...daar is een stuk onrust uit voortgekomen. Van, onvrede eigenlijk. Hey, of onvrede, dat ja, ja. klopt niet. Uh, ik zelf, als ik dat voorbeeldje noem... ...de entree van, uh, van het geheel van de scholen... ...en uh, ik, laat maar zeggen datgene wat van het gemeenschapshuis is overgeheveld daar naartoe. Mm -hmm. de, de blauwe tram denk ik dat het mm -hmm. nu heet. Ja. Uh, vooral die entree met een grand café en al dat soort dingen. Ik herken het niet meer. En dat zal best wel allemaal... Uh,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 Op het moment dat het plan er staat, dan zul je zien dat het veel meer in harmonie is met elkaar...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 Onder één dak. Ja, dat dus op de plek van het oude gemeenschap. Precies, op de ja, plek, ja. Een heel goede ja. aanvulling. Nou, en ik denk dat, dat, dat daar een, een behoorlijk stuk van de, van de pijn zit. Er is natuurlijk ook nog iets anders. En dat is namelijk dat in het masterplan... ...hadden we rekening gehouden, me, gehouden met een bepaald volume. Maar tijdens de besluitvorming heeft de Raad aangegeven... ...wij vinden die locatie uitermate geschikt... ...om daar mede huisvesting van bijvoorbeeld starters... ...of uh, senioren mogelijk te maken. En we hebben dat ook van harte gesteund, omdat je natuurlijk...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 ...kunt bijsturen als dat... ...wat dat betreft, hè, het oogpunt van... ...vinden we dat nou eigenlijk ook nog wel leuk... ...wat er staat, als dat nodig is. Ja. Ja, daar, daar komen we zo nog even op. Uh, vraag je naar Ellen toe. Uh, ondertussen... ...gaandeweg is de wet... Uh, ...op de ruimtelijke ordening veranderd. Uh, dat, uh, we hebben dat gezien... ...bij de middenboulevard... ...waar ja. uh, bevoegdheden veranderd zijn. Gaat dat nu ook spelen bij... Uh, ...de louis carré nog... ...in het volgende traject...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 ...en die uitsluitend aan het college verantwoording verschuldigd zijn. Dus op het moment dat je als raad tijdens dat proces van uitvoering iets wil doen...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 Maar ook voor andere uh, ruimtelijke projecten die men in Zandvoort gaan ja, krijgen. Dat ja. ja. klopt inderdaad wat, wat Bruno zegt. Een bestemmingsplan is in die zin vrij technisch.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 Ja, ik dus heb, dat hebben ze Ik in ieder geval... heb geen flauw idee. Ik ken dat eerlijk gezegd, dat probleem Neem ook nog niet. extra kost. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Maar ja. dat is wel lastig omdat het al gebouwd is. Ja, dus dan moet dat toch weer. Nou, dat brengt me eigenlijk. Op de Misschien ja. moeten ja. moet we eens met de NS gaan praten. Ja, ja. ja. Uh, ja. ja. Nou, nee. de oplossing van de NS. Ja, is ook niet ideaal, ideaal hè. was zakjes voor vrouwen. Nee, ja. nee maar oké, goed. Nu ligt er dat. En ja, je kunt dat gaan repareren en veranderen.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 Hoe gaan we nu concreet aanpakken dat bij het tweede deel, dat stuk vervolging, communicatie, praten met mensen, beter kan. Mijn collega Pieter Juis, deed al een suggestie, in de bouwkeet. Iemand die op bepaalde momenten bereikbaar is en vragen kan beantwoorden, dingen kan laten zien, het hoe en waarom toelichten. Zou ja. dat een concrete mogelijkheid zijn? Ja, nou, en, en, en helemaal uh, eigenlijk mee eens. Ook, ook ja. wij hebben dat inderdaad aangekaart dat de communicatie, wat ons betreft, beter kan. En Belinda Geurensson en Andor uh, Sandbergen die verantwoordelijk wethouders uh, zijn, die. die, die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 uh, Veroorzaakt ook gewoon veel meer overlast dan, uh, dan wellicht strikt noodzakelijk is. Ja, en de noodsituatie met de scholen was ontstaan, ja. dat was natuurlijk een ja. grote ja, druk op het Zeker, en, en, daar, maar, en dan zeggen we van nu van nou, misschien moeten we daar gewoon eens goed naar kijken hoe, hoe ja, we dat maar nu voor de tweede fase doen. moeten nog even verder gaan. Ma mag het mag, ik, mag ik er ook nog even ja, iets, ja. iets over zeggen? Want ik, ik, heb, ik heb er ook over gedacht, hoe pak je dat nou praktisch op? Juist. En ik vind eerlijk gezegd dat uh, wij moeten. Uh, uh, we, hebben, we hebben een instituut rond de tafel.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 Waar zit, het, waar, zit nou de, waar, waar, waar zit nou de frictie? En wat kunnen we nou doen om ervoor te waken dat dat eh, wordt, kan worden weggenomen? He, want je hebt natuurlijk te maken met ieders perceptie. En jij hebt het al gezegd, beeldvorming en eh, ieders verantwoordelijkheden, Maar het gaat er nu om, om eventjes dat los te laten. He, uit de hokjes te komen en gewoon eens even te kijken, hoe kunnen we dat nou zodanig aanpakken? Naar mijn idee hoor, eh, gewoon met elkaar bepraten. Open zaak, eh, van wat kunnen we daar nou uit leren en welke consequenties verbinden we daar nou aan? Dus het ligt binnen de raad die verantwoordelijkheid om concreet te worden, niet de lip service van we moeten meer communiceren, ja dat is makkelijk gezegd. Nee, maar concreet kun... doen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 Dus ik zou willen oproepen alle mensen. Ga naar de ronde tafel. Uh, nou, ik, ja, dat een is een komst. idee van mij. Ja, ja. Om, om dat op die manier ja. te doen. Nou dat kan worden opgepakt. Uh, uh, en dan, ik denk namelijk dat dat een goede open manier is. Om ja. gewoon eens even ja. pas op de plaats te maken. Waar staan we? Wat hebben we uh, voor nadigheid ja. uh, gezien? En hoe kunnen we dat nou ja. oplossen? En, ook, en ik, Lijkt het misschien loos. Maar ook in binnen zo'n ronde tafel draait het toch om de communicatie. En dat je met elkaar probeert ja. tot een oplossing uh, te nou, komen. Ik vond de suggestie van in de bouwketen.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 toch wel een beetje meer. Ja, ja maar in de bouwketen los je de processen niet op, hè? Nee, nee, nee. Maar dan, hè, dan, dan moet dan je wel heel goed Dat is, ja. is een heel goed idee op het moment dat je tegen praktische problemen... in de praktijk oploopt. Ja. Bijvoorbeeld mensen die overlast hebben... omdat men, ja. weet ik veel, hoe vroeg al begint... of hoe laat ja. ja. nogal doorgaat... omdat er een bepaald project uh, afgestort moet worden... bijvoorbeeld voor het beton. Dan moet je in één klop... moet je dat dan doen. Uh, en, ja, en dan kun je dat uitleggen. En dan kun je veel vrevel kun je, kun je wegnemen. Daar werkt dat goed voor. Maar als het er om gaat... om processen tegen het licht te houden... en kijken waar we kunnen we nou van elkaar leren...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 Oké, okay. nog even kort over, uh, we zitten een beetje aan de tijdlimiet. Even kort over het bouwvolume voor wat betreft die a uh, mm -hmm. waar we het net over Wat mij opviel was, uh, nee, er kan uh, eigenlijk geen souterrain onder, want het, uh, er staat te veel water, het grondwaterpeil. We ja, zijn vlucht. toch in Nederland toch in staat om een waterdichte betonnen <laughs> ja. pak te maken, wat is dat nou? Ja. En dan ja. hoef je niet zo hoog te bouwen. Ja, dit, dat is inderdaad. Uh, Heeft dat het, dat, te het, maken? het laagste punt uh, van zand. Nou, dat ja, heb dat ik, heb ik niet, uh, niet gehoord, maar dat is inderdaad te verklaring. Het laagste punt van zand wordt dus veel we. water. En, uh, en dan is het, het volume gelijk, alleen komt het dan niet onder de grond, maar een deel ja, boven de grond, om het zomaar te uh, zeggen. Ja, we bouwen geen grondbak omdat dat duurder is dan een etage erop.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 Bij een concrete bouwaanvraag, dan kunnen dus de belangen van bijvoorbeeld de omwonenden of derden, die kun je dan opnieuw gaan, af, uh, gaan afwegen. En uh, uh, dat betekent dat ook ben je daar het beeldkwaliteitplan naast houdt. En je ziet dat daarin gewoon heel duidelijk staat aangegeven, wij willen aan de randen hè, van, de, van de ontwikkeling, willen wij uh, die schaalsprong willen wij... Uh,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 Ja, ik kan ja. Beluisteren. Ja, ja. Aan. er ja. En heeft zijn bezorgdheid erover uitgesproken. Ja. Ja. En dan de 10%. Maar in, daar gaf jij ja. een goed antwoord op. Ja, 10% uh, is, uh, is maar in twee regels ja. toepasbaar. Dat is als het architectonisch noodzakelijk is of medisch. Dus ja, stel dat je raakt de invalide. Is nog een klein beetje architectonisch. Ja, dat is inderdaad. Dat is, uh, het voorbeeld van, van een trapgeveltje, bijvoorbeeld, ja. of, of uh, ja, wordt genoemd. En, en medisch is echt bijvoorbeeld, nou ja, als je invalide raakt bijvoorbeeld, en uh, je hebt op de uh, extra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 daar stille nacht heilige nacht bij te draaien. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen zandvoort op ZFM, zandvoort. nacht, heilig nacht. Even een momentje van overgang naar het volgende onderwerp. Uh, aangeschoven zijn uh, Stefan ja? en uh, Henny van Peter over Huis van Gebed. Uh, jullie hebben een, uh, uh, een site zelfs, www.huisvangebedzandvoort.nl. Als we dat uh, intoetsen, wat zien we daar dan?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 Het, het is verrassend voor mij. Ik, ik, ik weet, er is een protestantse gemeenschap, een katholieke ja. gemeenschap. Maar jullie hebben ook een evangelisatiegemeenschap hier. Nee, evangelische gemeente heet Evangelische, ons. ja. Dat houdt in dat wij dus nadruk leggen. Hoe lang al? Even? We zijn dus begonnen in januari van dit jaar. Oké. Okay. Om precies te zijn, 9 januari, zijn we begonnen. Uh, we kwamen toen bijeen in het Lido, dus aan de... Boulevard Bernard, nummer 10. Ja, heeft... En sinds begin van deze maand zijn we komen samen in restaurant Bino, Pizzeria Bino, eh, Haltestraat 62 B. Het verschil met de andere kerken, de katholieke kerk en de protestantse kerk, is dat wij nadruk leggen op persoonlijke keuze voor Jezus Christus. Dus je moet eigenlijk ja, een bewuste keuze maken, je hart openen voor God en vragen om Jezus Christus, dat hij in je hart komt.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 Uh, jullie zeiden net van, zeker in de, de, de komende en de, de moeilijke tijden kunnen mensen steun krijgen ja. Hoe kunnen ze contact met jullie zoeken als ze daar behoefte aan hebben?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 en daar staat een e-mailadres, info, aapstaartje En ons mobiel nummer, dat is 0640236673. Ik herhaal, 0640236673. En uh, daar kunnen ze dus uh, informatie inwinnen over onze diensten op zondag.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 Hartelijk bedankt in ieder geval en uh, hopelijk uh, wat meer uh, mensen voor de kerk uh, die iedere week Ik denk jullie komen. behoefte ja. voorzien. Ja, ja, ja dankjewel. Wel. Ja. Misschien mag ik nog even noemen ons radioprogramma het laatste ja, ja. uur. Dat uh, kan je ook altijd beluisteren. Dat gaat ook over het huis van gebed en dat is op de, op de tijd, jij weet het. Zondagavond 11 uur. En dat wordt de raad maandagavond, 11 uur zaterdag. Daar is nog veel meer informatie. Hartelijk bedankt voor deze Nou, graag gedaan. En, gedaan. en jullie bedankt succes. voor de komst. Graag gedaan. Goed, we gaan straks door met Hans Rijmers over Jazz in Zandvoort. En Louis Armstrong hoort bij Jazz in Zandvoort. Is that you, Santa Claus? Is that you, Santa Claus? Yes, I am preparing...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 Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me Then it's just what I've been waiting for Would you mind slipping it under the door? Old winds are howling How could that be growling? My legs feel like stars Yeah, my, my, oh me, my Kindly will you reply Is that you, Santa Claus? Is that you, Santa Claus? I said, who's there, who is it? Are uh, uh, you stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Oh, dear Santa, you gave me a scare Now stop teasing, cause I know you're there we don't believe in no problems today But I can't explain why I'm shaking that way Then I can see old Santa in the keyhole I'll get to the cause One peeking outside there Oh, there's an eye there It's at two, ten o'clock Please, please Biddy my name, say that's you, Santa Claus, that's him all right. Louis Armstrong, is that you, Santa Claus? Yes, I'm dreamers. <laughs> Pastor more, to me in the jazz theater. Did? Yeah. Yeah, well. Achselen. ja uh, Noordlins jazz yes, hè dat is de, prima. Ja. Noordlins weer opgebouwd, uh, helemaal goed. Ja. Lijkt... tegen het einde van het programma. Ja. We gaan jou even over wat er mooi gebeurde. Vertel eens. Nou, het is wel, het is wel, het is wel heel apart eigenlijk. Ja. Uh, en de uh, met kerst uh, de iets, iets uh, de zangers, of zangeressen. Hè? dat een beetje een kerst uh, sfeer. En nu hebben we een uh, tenoorsaxofonist, Willem Helbreken, En dat zegt een heleboel mensen niet zo veel. Maar het is toch een, een man die uh, erg wel gevraagd wordt door de, de jazzcombo's om daar, om daar te spelen. Het uh, jazzorkest van het Concertgebouw en met Bert van der Brink en Erik Vloeimons en Peter Bees, van de vijf van Interval en Rob van Kreeveld. Nou, dan praat je over... Uh,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 Nou, Johan heeft andere bezigheden. Dus wij hebben een uh, pianist. En het is Tilmar Junius. En nu gaat iedereen roepen van... ...nooit van gehoord. Hoe de hel? Dat klopt. Dat klopt. <laughs> Hij is piano zo. En, dat, en uh, ja, dat is een, een, een geweldige uh, uh, pianist. Uh, docent, uh, conservatorium uh, Groningen... Uh, uh, ...heeft met... Uh, ja, zo'n man die, die zo'n ongelooflijk talent, wat dan één keer in de zoveel tijd weer een keer opstaat. Een geweldig pianist, we zijn blij dat hij er is. Uh, slagwerk, Haaien uh, Jellema, dat hij uit Vriesland komt. <laughs> zal duidelijk zijn. Ik weet niet of hij kaatst, maar dat kunnen we aan hem vragen. Uh, slagwerken heeft uh, Amerika gestudeerd uh, uh, in Nederland bij allerlei bekende uh, docenten aan de conservatoria er is ook inmiddels conservatorium uh, docent. Dus het is, weer een, uh, het is weer een fantastisch programma. Ik en, denk en we zijn blij dat je uh, een verrassend optreden gaat worden. Ja, maar dat linkt wat onverwacht. Ja, ja, dat is zo. Maar dit is weer zoiets van, en ik, ik kan het niet vaak genoeg roepen. En ik roep het denk ik iedere keer als ik hier ben. En op zondagmorgen ook uh, in de studio. Wat, wat geprogrammeerd wordt, is goed. Ja. En, en let nou even niet op de naam die die man heeft. De, de, een heleboel mensen doen dat wel. En, en dat, niks menselijk is ontvreemd. Natuurlijk, bij uh, Scott Hamilton uh, uh, zitten er 160 man. En bij Willem Helbreker uh, uh, zal er geen 160 man zijn. Nee. Maar het heeft, het heeft alles te maken met de naam die iemand uh, in het verleden heeft nee. opgebouwd. Uh, nee. Maar dat wil niet zeggen dat er een uh, mindere kwaliteit uh, muzikant is. Nee. Nee. Uh, nee. In tegendeel. Je... Kom en laat je verrassen. Precies. Maar dat is hetgeen wat we natuurlijk iedere keer proberen. Ja. Hè, toen we tien jaar geleden begonnen. En in het eerste jaar zijn daar uh, jonge muzikanten geweest. Dat zijn inmiddels en dat gearriveerde, uh, t, uh, muzikanten die, die overal optreden. Ja. Nou, en toen de tijd waren het talenten. Die hebben een reputatie van een klaar. Absoluut. Zeker. En, en dat gaan we niet uh, te grabbel gooien. Eén keer, uh, één keer de missen. We hebben één keer de missen gehad.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 En dat, dat, dus ik herken dat wel. Ja, dat de we, naam niet altijd wat zegt. Het staat deel. niet garant voor nee. kwaliteit. Nee. Deze stem is van Toos Bergen. Uh, ja. Classic Concerts. Concerts. Ja, ja, ik denk kom er even tussendoor nee, hoor. We horen, <laughs> dag, nee, maar we hebben, we hebben natuurlijk uh, de laatste zondag voor de kerst. ...dan ontkomen we die niet aan... ...dan, dan hebben we altijd iets, uh, iets samen. Ja, maar dat geeft niet, Hans. Dan Daar, uh... Jij hebt je jazz en ik heb het klassiek. Ja, ik ja, wou zeggen, die... Dat geeft, dat geeft die, niet. Ja. Nee, dat, dat is geen dan, het probleem. Nee, dat maakt ook niet uit. Nee. Uh, een week, als je een week eerder doet, even bij is, ...dan is het geen kerstconcert... ...en doe het een week later, dan slaat het ook nergens. Nee, dan is het op de kerst dus dat, en dan nee. komt ook niemand. Maar nee. dit, dit maakt ook niet uit. Nee. Dit is echt geen probleem. Maar ik kan me voorstellen dat je... ...liefhebber bent van classic concerts ook van jazz houdt. Ja, Absoluut. Dat die combinatie dat is, Zeker. Dan moet je kiezen. Nee, maar de jazzmuzikanten, als de jazzmuzikanten uh, uh, repeteren, of, of, uh, repeteren, of gewoon hun oefeningen doen, dan zijn dat ook uh, de preludes van uh, Bach en Mozart en noem en, ze ja, allemaal maar op, ja, hoor. Ja, ja. ja. Ik ja. bedoel, dat kan niet anders. Nee. Uh, die toonladders moeten ze toch leren spelen. Ja. Ja, dat is waar. Ja, als ik bij eenmaal, als ik Heer Timmermans thuis kom, dan staat daar vaak klassieke muziek, hoor. Ja, ja. ja. Ja, zeker. Mooi is dat. Ik hou ook van jazz yes, hoor. Ja. <laughs> Nog even, Hans, het riedeltje van hoe laat, wanneer, wanneer... Ja, waar... morgen uh, half, drie, half drie beginnen we, twee uur ongeveer uh, is de zaal lopen, of kwart voor twee, dat maakt niet zoveel uit. Vijftien uh, euro entree en de, en de studenten acht euro. Oké, okay. mm. ja. prima. Dat Goed, dus wij hopen dat het, uh, dat het morgen lekker vol loopt mag hopen voor ja. dag, zeker. Tuurlijk. Ja. Dan schakelen we heel soepel over naar Toos. Ja, oh dat gaat zo makkelijk. <laughs> Toos, classic ja. concert. Ja. Weet je wat wel trouwens wel heel leuk is? Als je als dat, dat heel af en toe hebben we dat dan, hè? Zo, samen. Uh, Joop van Nes, die gaat dan, voor de pauze gaat hij ja. naar, naar en dan ja. of andersom, en dan na de pauze ja. komt hij bij ons. Ja. Dat vind ik wel heel grappig.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 Ja hoor. Ja. Ook met uh, teksten van uh, liederen. Uh, je de samenzang bedoel ja, je? Ja, ja. ja, die staan voluit in het programmaboekje geschreven. En uh, de stukken die gezongen worden door de koren. hebben we alleen de titel. Want anders wordt het wel een erg dik boekje. Ja. En dat wordt ja. ook weer Dat Begin van voorstal heel geïnteresseerd kijken, die wil wel meezingen. Ja, Floris zingt Alla. wel mee, ja. Ja, <laughs> ja, ja. ja. Uh, ja, dan rest ons ook eigenlijk van hoe, wat, waar, wanneer... Ja, wij beginnen een half uurtje later om drie uur. Bij ons gaat de kerk om uh, half drie open en de toegang is vijf euro. Dus het dus liggen iets onder de prijs dan de jazz. Maar ja, wie weet moeten ja, we toch... Bij ons, bij ons zijn ze voor het zingen de kerk uit. Hè? <lacht> <lacht> nou, dat is hoe mooi. Het? In deze tijd van het jaar is dat heel ja, mooi. Ja, maar ja. dit soort dingen, dat kun je toch niet... Uh, dat is toch nee. inkoppen. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja Daar hoef, hoef, hoef je er niet meer over na te denken nee. Nee, Ik zag je oogjes al gaan glimmen ja, dit is, ja, ja, en dan moet ik ook nog even wachten tot ik denk Ja, en nu moet ik het ja, schrijven ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja Willen jullie nog iets eraan toevoegen? Of hebben jullie alles? Nee hoor, maar ik hoop nou, dat Hans een volle bak heeft morgen Ja, jullie ook ja, En dat er uh, actief wordt meegezoerd Eigenlijk ja. is er geen verschil Eén de verschil is dat je bij jou geen kussentje hoeft mee te nemen anders. Nee, maar je kan bij ons wel een drankje mee in de binnen nemen Oei Daarom kun je bij ons ook niet mee zingen. Nee. Want dan gaat borrelen. Ja, dat is lastig. Dat gaat niet goed komen. Nee, het is uh, of zingen of drinken. Maar ja. daar kunnen ze wat meenemen. Overigens, overigens, uh, uh, uh, nu we toch hier uh, zo zitten... ...wil ik jullie allemaal zeer bedanken voor de tijd die jullie uh, ons geven... ...om uh, te vertellen uh, wat voor activiteiten we doen. Uh, zeer bedankt daarvoor. Sluit ook maar van harte bij uh, We hopen dat we dat volgend jaar ook weer mogen doen. Graag zelfs. En wensen wij jullie en jullie dierbaren allemaal een uh, goede kerst en een hele goede jaarwisseling. Oké. Okay. Daar sluit ik mij bij aan. Te besluiten. Hartelijk dank voor jullie komst en we gaan elkaar volgend jaar zeker weer uh, spreken. Zeker. Want het is zeer de moeite waard wat jullie voor Zandvoort doen. Goed. Dank je wel. voor je komst. Oké. Okay. En wij gaan eventjes luisteren naar Frank Sinatra. Santa Claus is coming to town.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 Neem dan contact op met de Griffie van de gemeente Zandvoort als je naar de raadsmarkt wil. Daar kun je naartoe op 21 december in het, om 7 uur s avonds in het NH Hotel uh, hier in Zandvoort. En dat gaat over de bereikbaarheid van zuid Kennemerland. Daar kun je meepraten over aanleg van wegen, van openbaar vervoer, van allerlei plannen om...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 Geluisterd hebben nu. Mogelijk komende uur naar Oud Zandvoort willen gaan luisteren over Zandvoort Meeuwen. Met uh, Pieter Joustra en Zijn Stobbelaar. We danken Bertie van Voorst voor het gastvrouwschap. We danken Roy Halderman voor regie en techniek. Ik dank Yvonne als gezellige co-presentator. En ik dank Don de Grebber als medepresentator van het toch wel hartstikke goede programma.